Jeroen van Kamp met het Zenuweners Journaal. Google gaat vluchtelingen helpen hun weg te vinden in Europa omdat veel vluchtelingen een smartphone hebben, heeft het bedrijf een speciale mobiele website ontwikkeld. Daar hebben we onder meer informatie gegeven over medische hulp, plekken waar je je kunt laten registreren en waar je kunt slapen. Uit gesprekken met internationale hulporganisaties blijkt dat het gebrek aan actuele lokale informatie een van de grootste problemen is voor vluchtelingen. Op de site is op dit moment alleen nog informatie over het Griekse eiland Lesbos te vinden, maar het is de bedoeling dat het project snel wordt uitgebreid. Als Duitsland en Oostenrijk de grenzen sluiten voor vluchtelingen... is de kans groot dat Bulgarije, Servië en Roemenië dat ook doen. Ze zeggen dat ze daar klaar voor zijn. Veel vluchtelingen reizen via de drie landen naar Duitsland. Als ze daar bij de grens stranden... worden Bulgarije, Servië en Roemenië geconfronteerd... met grote aantal asielzoekers die nergens meer naartoe kunnen. Morgen komt een aantal Europese leiders in Brussel bij elkaar... om over de vluchtelingenstroom naar Europa te praten. Russische gevechtsvliegtuigen hebben sinds eind september ruim 900 vluchten uitgevoerd boven Syrië. Daarbij hebben ze volgens het ministerie van Defensie meer dan 800 doelen geraakt. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken heeft vandaag nog eens gezegd dat hij op zoek is naar een politieke oplossing voor de crisis. Zo wil hij dat Syrië een nieuw parlement kiest en presidentsverkiezingen uitschrijft. Ook benadrukt hij dat Rusland bereid is om samen te werken met door Amerika gesteunde militante groepen in Syrië. In Almere is de vermoorde leider van de motoclub No Surrender begraven. Bij de plechtigheid waren honderden leden aanwezig, ook uit België. De leider van de Amsterdamse tak van de club... werd vorige week vermoord in een vakantiehuisje in Hoge Zwaluwen. Ook een ander lid van de club werd omgebracht. Inmiddels zijn een Belg en een Nederlander aangehouden... in verband met de moorden. Over een motief is nog niets bekend. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vanavond vanuit het westen regen. Het wordt 13 tot 15 graden. Morgen af en toe zon en het blijft vrijwel droog. Dit was het... NGFM. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnans Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege, le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 Met, met, met nu. Zandvoort op zaterdag. 25 jaar. CFM. in A land. Uncle Sam does the best. He can hear in the army now. Dat is alweer een hele tijd geleden, hè? de verplichte dienstplicht. Ja. O oh jee, wat een ellende was dat Albert Jan. Ja, ik, ik Ben jij erin geweest dan? Nee, nee, nee. Nee, Natuurlijk nee, nee, niet. Ik, ik was uit 1958. Ja. En iedereen die geboren was in 1957, die kreeg een vrijstelling. Ah, oh, wat sneu. Ja. Wat vanaf. sneu. Vandaar. Dus maar, jij was lekker uh, in het leger. Ik was in het leger. Lichting ja. 784. 4 Oké. Okay. Nou. <laughs> Goedemiddag. Nou ja. Goedemiddag. Dat was uh, Status quo Welkom bij Salford op Zaterdag. We zijn er weer. Drie uur lang. Live vanaf de Tolweg. Uh, welkom luisteraars. Uh, welkom Rob. Gezellig. Hallo. We zijn er weer. Wat gaan we? We hebben weer een overvol en leuk programma voor u samengesteld. Uiteraard met de vaste items zoals er zijn. Om half vier de evenementenagenda. Dus houd die pen en papier bij de hand. Want ja, vanmiddag is het natuurlijk al een gigantisch mooi evenement. Daar komen we straks op terug. Het uh, Garnalenpellen. Het zesde open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Uh, uiteraard hebben we rond de klok van half drie het weerbericht. Het dier van de week hadden we vorige week Harley. Eh, uh, ja. Wij kunnen u mededelen dat Harley inmiddels een baas heeft gevonden. Ook zo'n mooi hond. Ja, geweldig. Ondanks het feit dat hij maar één oog had. Hè? Maar uh, goed, Harley heeft een baas gevonden. Dus deze week weer een nieuw dier van de week. En deze luistert naar de naam Charlie. Ja, en uh, Rob, ik moet zeggen, mijn gedichten... Hè, op, de, op de zaterdagmiddag en zondagmiddag... die, uh, die circuleren nu op Facebook. En kijk, en, uh, er zijn talloze reacties op binnengekomen. Niet dat ik, de, dat ik Facebook heb, maar dat heb ik dan weer via via begrepen. Dus op vele verzoeken herhalen we dit weekend... twee uh, ja, knallers van de afgelopen weken... Allereerst vanmiddag het uh, thema Wees Nou Eens Lief... en uh, morgen uh, om kwart voor vijf hebben we het uh, ingezonden gedicht van Willem Bruist... onder de titel Alleen. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Verder, om, uh, tussen half drie en drie, uh, als het goed is, komt Ton Ariens langs. Die gaat ons alles vertellen over het Nederlands kampioenschap Garnalen Pellen. en uiteraard ook over Jazz aan Zee morgenmiddag. Dat allemaal in uh, Thalassa. Verder. Het uh, laatste uur hebben we een special. We hadden natuurlijk Marcel Arends uit Zandvoort gevolgd... in de aanloop naar de Kenia Classics. Een fietstocht over ruim 400 kilometer... ten behoeve van uh, Amref Flying Doctors. Nou, Dat heeft hij inmiddels achter de rug. En hij komt uh, daar tussen vier en vijf verslag van doen... wat hij daar al zo heeft meegemaakt. En wat voor indrukken dat heeft opgeleverd. Uh, rond de klok van kwart over vier hebben we nog Pit Report... Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Zo, weer drukke drie uur, uh, Albertjo. Ja, dan wordt het hard werken. Ja, we gaan er weer een gezellig programma van maken. Vanmiddag tussen twee en vijf. Een hele goede middag. En mocht je nog niet weten, nee, aankomende nacht gaat de wintertijd in. Hè? Wordt het om drie uur in één keer twee uur? We zetten de klok een uur terug. Turn back the clock. Hier is Johnny H.J.'s. Yes. <middels>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 ZFM, al 25 jaar, live in Zandvoort. Met radio en televisie, 24 uur per dag. Een hele goede middag, Zandvoort op zaterdag. We zijn bij je tot aan 5 uur vanmiddag. Vanuit de Tolweg 10A. En uiteraard heel veel lekkere muziek onderweg, waaronder deze van Omi. X, you. X, Het was de cheerleader. 16 minuten over 2. Tijd voor Zandvoorts Nieuws in het kort. Burgemeester Meijer krijgt eerste de poppy opgespeld. Gisteren heeft burgemeester Nick Meijer de eerste poppy opgespeld gekregen door Connie Lempke. Lempke, uh, vertegenwoordiger van de Royal Canadian Legion. De poppy, in het Nederlands klaproos, is het het symbool van de Remembrance Day. Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog. Het opspelden van de poppy is een traditie in het Verenigd Koninkrijk en andere landen van het gemene best, zoals Canada. Maar ook in Nederland dragen mensen de poppy als teken... dat zij vrede en vrijheid niet voor lief nemen. De leden en de vrienden van de Royal Canadian Legion... staan 7 november op de grote krocht om mensen poppies op te spelden. Bladkorven geplaatst door heel Zandvoort en Bentveld. Wilt u bladafval kwijt, dan kunt u gebruik maken van bladkorven... die de gemeente op verschillende locaties in Zandvoort en Bentveld heeft geplaatst. Het opruimen van het bladafval is een jaarlijks terugkerend ritueel. Op zich kan bladafval prima dienst doen als basis voor compost of als bodembedekker in het plantsoen. Bladafval op straat wil iedereen weg hebben. Met name fietser, fietsers en wandelpaden wil de gemeente zo snel mogelijk bladvrij hebben... om nare glij- en valpartijen te voorkomen. De gemeente is erg gelukkig met de inzet van dorpsgenoten... die meehelpen het blad bijeen te vegen rondom hun woning. Hopelijk wordt er dit jaar ook weer door, door iedereen een steentje bijgedragen. De gemeente heeft in ieder geval de bladkorven weer neergezet. En waar die staan kunt u terugvinden op de website van de gemeente Zandvoort. Eh, je zei het al, hè, de, de, de tijden gaan veranderen vannacht. Ja. Maar in de, in, zoals gezegd dus in de nacht van vandaag op morgen gaat de wintertijd in. De klok zal om drie uur vannacht een uur terug naar twee uur worden gezet. Voor de horeca in Zandvoort heeft dit geen gevolgen. Die kunnen in de bewuste nacht in de zomertijd gewoon aanhouden... en een uur langer doorgaan. Ja, ze kunnen een uur langer doorgaan, maar het heeft geen gevolgen. Nee. <lacht> Klopt. Ja, aardig, okay. hè? Ja. Om veel verwarring te voorkomen is dit al jaren een vastgebruik... in Zandvoorts uitgaansleven. Hetzelfde systeem wordt toegepast bij de overgang van de wintertijd... naar de zomertijd. De gemeente wenst alle stappers een prettig uitgangsweekend. En last but not least, voor diegenen onder u die het nog niet weten... De rijrichting van de Grote Krocht wordt omgedraaid. Op maandag 2 november 2015 verandert de rijrichting van de Grote Krocht. Dat houdt in dat op die dag de verkeersborden zijn omgedraaid... en auto's voortaan van de Hogeweg rechtstreeks de Grote Krocht in kunnen rijden. Let op, in de Zandvoortse krant uh, van deze week uh, staat... dat ook de Oranjestraat wordt omgedraaid. En dat is niet het geval. Aanleiding van het omdraaien van de rijrichting... is een verzoek van de ondernemersvereniging Zandvoort, kort gezegd OVZ... Zij zijn al van mening dat de auto's zo makkelijk het centrum kunnen bereiken. Voordat het college instemde met dit verzoek... is eerst de mening van de omwonenden en bedrijven gepeld. Ook zij ondersteunen het verzoek. Het college van BMW heeft op basis van het verzoek van de ondernemers... en de gehouden participatie besloten... tot het omdraaien van de rijrichting van de grote krocht... Per 2 november. Tot zover. Oké, okay, dankjewel, Robby. Dat was het Zamfourtse nieuws in het kort. En wil je het even nalezen? Dat kan heel eenvoudig via de ZFM-app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of de Windows Store. Amsterdam hoor je, oftewel, Mike uit de jaren 80, scoorde ze behoorlijk trouwens met diverse singles, waaronder deze The Female Intuition. dadelijk gaan we praten verderop in dit programma met Ton Arisen. Het gaat over het zesde Open Nederlands kampioenschap garnalenpellen. Blijf luisteren. Your love is like a soldier.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 Well today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 Op de zaterdagmiddag van CFM Zandvoort hoorde je de single van Jens Blant. Dat was de Bonfire Hearts. Nou, nog even zo vlak voor het weerbericht, een kort berichtje. Ja, luisteraars, de gemeente Zandvoort nodigt u uit... voor de officiële opening van het Fit-circuit. De gemeente heeft enkele fitnesstoestellen langs de boulevard geplaatst. Deze toestellen zijn met toestemming van de Rijnland in de zeereep geplaatst. Het gemeentebestuur hoopt dat de inwoners en bezoekers... enthousiast gebruik gaan maken van de, deze toestellen... Het is de bedoeling dat het circuit in de toekomst wordt uitgebreid. Als u vragen of opmerkingen heeft die relevant kunnen zijn voor het eventueel vervolg... kunt u contact opnemen met mevrouw H. Jansen van de gemeente. Hoewel u al gebruik kunt maken van de fitnesstoestellen... is de officiële opening van het FIT-circuit op 29 oktober aanstaande. Als inwoner van Zandvoort nodigt de gemeente u graag uit deze opening bij te wonen. De opening vindt plaats op 29 oktober aanstaande om half elf... Ter hoogte van de Reddingsbrigade Post Pier Out. Ik zou zeggen tot de 29. oktober om half elf morgens. De officiële opening van het Fit Circuit Zandvoort. En ik zie het aan je Albert Jan, jij maakt er al groter gebruik van. <middels> <middels> Zo dadelijk de CFM weerbericht voor de komende dagen. Van gaan we luisteren naar de Simple Minds. Hier is Don't you forget about me. ma um. stukje ja, Nou, dat kan echt iedereen meedoen, hoor. Probeer het nog één keer. Mm -hmm. Makkelijk toch, Albert Jan? Ja, die snap ik zelf. Ja, hè? Ja. We hadden de simpel meisje en don't you forget about me. Even half drie, tijd om te kijken naar het weerbericht voor de komende dagen met albert Jo Vos. Vandaag is het wederom bewolkt, luisteraars. En later vanmiddag, zeker vanavond, is er een kans op wat lichte regen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig over het land... en vrij krachtig aan zee en de temperatuur loopt op naar een graad of 14. Vanavond valt er wat lichte regen, maar komende nacht is het in onze regio weer droog... met tegen de ochtend ook enkele opklaringen. De zuidwestenwind draait naar het en is overwegend matig van kracht... En de, te de temperatuur daalt naar een graad of 8. Gaan we naar morgen. Morgen blijft het droog en uh, met naast wolkenvelden ook geregeld zon. Daar is die weer. De matige noordwestenwind draait geleidelijk naar zuid en neemt af naar zwak. En de temperatuur stijgt naar 12 tot 13 graden. In de avond in de nacht naar maandag heeft de bewolking weer de overhand, maar het blijft droog. De zuid tot zuidoostenwind neemt weer toe naar matig en de temperatuur daalt naar ongeveer een graad of 7 na het weekend blijft het over het algemeen droog met naast wolkenvelden ook af en toe de zon. De wind waait veel uit het zuidoosten en de temperatuur loopt dagelijks op naar een graad of 14 tot 16. Al dus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen dan ga je naar www.ricoweer.nl Wat was het weer? het zand. En hier is Nicky Jam met El Perdon.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 a quien pueda esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin mí Er een 25 erbij dat moet je eigenlijk wel hebben bij dit soort muziek, maar daar zitten de de dagen niet in. Eh. Hoor we net van -Jan. Yo, de El Perdon, dat was de hitsingle van Nicky Jam. Ja, vandaag is er een uh, heel speciaal evenement uh, op het strand bij Thalassa, het uh, Juttetje. En uh, ja, Ton Aressen is de man die daar alles van weet, want we hebben het over het uh, Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Goedemiddag Ton. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de studio. We zijn je blij dat we je, je even mogen lenen en uit, uit de drukke voorbereidingen ja, ja, ja, ja. mogen uh, uh, ja, wegtrekken, om het zo eens te zeggen. Het zesde Open Nederlandse kampioenschap gaan Wat Pellen. Het bijzondere. Wat, wat, wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Dat we, we gaan dit jaar internationaal. Wat, wat, wat, hoor ik dat goed? Ja, maar ja. Internationaal. Wat, wat uh, Oosterburen komen Pellen. Hoe is, hoe, is, hoe is dat tot stand gekomen? Ja, op een gegeven moment gaat het telefoon, of bij de VVV, dat wordt dan doorverwezen. Dus dan is mijn telefoonnummer daar bekend. En dan worden er gevraagd of we wat Duitse mensen mee mogen bellen. Die willen daar dan ook een interview met Huig Molenaar. En dan uh, een stukje in een of ander tijdschrift. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus ik begrijp dat er volgend jaar de kop is. Zesde Open Internationale Nederlandse Kamp. Nee, het blijft het, blijft het Open <lacht> NK. Maar ja, we gluren heel langzaam naar het Europese kampioenschap. Ja, nou goed, maar dat, dat wordt toch in Frankrijk? Werd dat toch Frankrijk of België? Ja, ja. klopt. En, maar maar dan kunnen we misschien wel een keer naar Nederland halen. Dat lijkt mij uh, inderdaad dan tot de mogelijkheden. Ja. Want als je nou nagaat dat je de, de eerste keer heel nou, laten we zeggen, laten we gewoon zeggen, zoals het was, heel klein en spontaan bent begonnen ja. in, uh, in de zeestraat. In de Oomsteen. En uh, dat, na zes jaar heb je een mega-evenement. Ja. Uh, met, met internationale. Dat doe, ik, dat doe ik niet. Hè. De, uh, de grootste aandrijver hiervan is uh, Ian Bekelaar en Gerard Bosch en uh, Martin Draaier, dat zijn de mensen van de kanaal. Ja, ik, uh, ja. ik, ik ben het smeermiddel uh, in, uh, in Telassa. <laughs> en dat, heb ik, dat smeermiddel heb ik meegenomen uit het café. Ja, nee, geweldig. Dus uh, vorig jaar was Lustrum. Alweer, nu alweer de zesde open uh, kampioenschappen. Ja, en we hebben natuurlijk uh, dit jaar ook uh, de Curaçao voor kampioen die mee kon doen. Maar die vroeg of we ook gambas hadden. Dus <lacht> ja, ja, ja, ja. ja. <lacht> Oké, okay, dus ook, ook in die hoek heb hoek. Ja, ook. die die zijn uh, toevallig hier en dan uh, is dat, dat ook wel leuk. Nou, nou, heb ik dus de hele week al uh, van die pelle, uh, zoekers, moet ik zeggen voor de kust zien rondlopen. Maar dat viel nogal tegen, die opbrengst. Ja, we, we hebben wat grover uitgepakt. Voorheen met een krootje en, uh, en een trekken met een netje. En nu hebben we de Eimuiden achterin gehuurd. En okay. uh, dat, dat werkt ook. Ja, want die dus, zitten wat verder uit de kust, de garnalen. Ja, je en, ziet hem nog wel voorbij komen. En dan knippen die mensen licht. Want hij is echt voor ons bezig. Dat is afgesproken. Ja. Dus dat is helemaal mooi. Goed, dus genoeg garnalen. Uh, veel, uh, afgezien van het feit, even over, de, over, over het systeem van het garnalenpellen. Je hebt wedstrijdpellers en je hebt amateurs. Ja. En wat kwalificeert een, een professionele? Wat is het onderscheid tussen een professionele nou, en een het amateur? Het is zo, de, de, de mensen gaan zitten en krijgen granalen voorgeschoteld. En dan worden gepeld. Ja. En uh, we gaan even uit dat dat er twaalf zijn. dan uh, doen we een paar rondes. En dan van die twaalf worden de zes beste, worden professionals. Oh, zo. Ja. En de zes minsten worden amateurs of blijven amateurs. Het is niet bij voorinschrijving zo van jij bent wedstrijd. Nee, dan denk, op, ja, op, op, de op. kampioen van vorig jaar is nu die verplicht. Die ligt... <laughs> Waar kwam die vandaan? Uit Zandvoort uit gewoon, Zandvoort. ja. Ja, ja. Okay. ja, van de amateurs, hè? Ja, en de professionals... Die, dat, dat, dat ook, uit ook uit Zandvoort, dat was ja. Paul Laanman. Dus ja, nee, klopt, ja, kan ook echt niet anders. Maar goed. En de andere was uh, Leida Drommel. Ja. Ja, en Leida. Leida, als je luistert, je moet vandaag bij de professionals. <lacht> goed, nee, maar dan, dat, bedoel, dat, dat zou... adolf dat, dat, verplicht zou ik bijna willen ja, zeggen. Ja. ja, je krijgt ook eeuwige roem natuurlijk Ja, dat ja, ja, ook is, mee. Ja, uh, ja. Dat, is niet zo, dat, is, dat is niet zo zwaar te tillen ook, Nee, hè? daarom. Je hoeft niet zo grote beker mee te Nee, de, de eerste prijs is zwaar. Oh, die is wel zwaar. Ja, die is heel zwaar. Die is heel is dus van heel dik glas gemaakt. Uh, het begint allemaal vanaf vier uur. Ja. Uh, dus, dus als mensen dit nou horen en zeggen van... Nou, het lijkt me ook nog wel... Kunnen die er eventueel nog meedoen? Je kunnen nog meedoen. Maar dan moet je wel vier uur bij Talassa. Dan moet je er de, de, minimaal om vier uur zijn. Minimaal om ja. vier uur zijn. Uh, een, hoeveel uh, inschrijvingen heb je tot nu toe uh, op voorhand? We zitten nu uh, boven de 30. Boven de 30. En voor, weet, je nog, weet je nog het aantal van vorig jaar? Vorig jaar hadden we de 29 wedstrijdpellers. Zo. En, uh, nou ja, daar gaan we dit jaar overheen. <laughs> ja, en nou, ik ben benieuwd hoe de Duitse, Duitse afvaardiging het er vanaf gaat brengen. Ja, ik ook. Want uh, dat, is, uh, dat lijkt me wel. Ja, die zitten natuurlijk niet aan de En TV, vorig hè? jaar hadden we dan een. Uh, uh, een Ja. Maar dan hebben we ontdekt dat 30 zangers natuurlijk best veel ruimte innemen. Ook. Dus we hebben ook. dit. Ook. We, <laughs> <laughs> we, hebben, we hebben nu een, een super duo: hij en gij. Je, je weet niet wat je hoort. Het is supergezellig. Hoe heb je die nou weer op de, had, ik in populair, op de kop getikt? Nou, het is zo dat de week na het Nederlands kampioenschap in Zandvoort... Ja. wordt er een kampioenschap in Wil gehouden. En, -en Wil, daar is zwaait uh, in de Witte Zwaan... zwaait uh, Jan Termaten uh, recepten. Ja. Die heeft dat meegenomen uit Zandvoort. Want hij was van pension, het zeehuisje. En doet daar zijn café en doet daar ook de wedstrijd wedstrijdgranalen pellen. Het voorbeeld uh, doet goed volgen. Daar uh, zijn wat gasten van ons daar naartoe gegaan. Ja. En die hebben gezegd, joh, dat is zo mooi. Dus die mensen hebben zich spontaan aangeboden en zijn vandaag te beluisteren. In, uh, Geweldig. Kijk, ook, ook, ook ga je niet zelf pellen. Het is natuurlijk een heel evenement om ook hartstikke leuk om te zien. Maar op een gegeven moment ligt daar dus een berg gepelde granalen. En dan? Die worden verwerkt in de keuken, dat hapjes. Dus je kunt okay. ze... Gelijk eten. Dus die worden gerecycled zo. Ja, ja, ja, zoiets. Oké, dus... Er wordt zeer hygiënisch mee omgegaan. En er mag ook geen velletje in zitten. Maar vanmiddag hebben we garnalen kroketjes. En we hebben even snel... En garnalige En een garnalen cocktailtje. Een en al garnaal. Alles staat in teken van een garnaal. Met A-E. Garnaal. Goed. Nou, groot feest. Ook voor niet-pellers. U bent van harte welkom vanmiddag dan vanaf... Ja, vier uur is de inschrijving nog, geloof ik. En om vijf uur gaat, is, is Ja, het... vijf uur begint de wedstrijd. En we hebben gepland dat om uh, kwart over tien de prijs de is. Keurig, mooie tijd. En uh, in ieder geval uh, luisteraars en kijkers, moet ik zeggen. Want die hebben we ook te, sinds kort. Uh, uh, vanaf, vanmiddag vanaf vier uur het zesde Open Nederlandse Kampioenschap gaan halenpellen. Met een, Duits, met een internationaal tintje. Ja. En uh, met uh, hij en gij als muzikale omlijsting dat wordt weer een hele gezellige avond. Net zoals vorig jaar. Dat is nog op film gezet. Het staat op YouTube. Oh ja, dat wou ik nog zeggen. Als u echt wil zien hoe het daaraan toe gaat. Dan moet u even naar YouTube. Daar YouTube. YouTube. YouTube. YouTube. En dan YouTube. even intikken. Kampioenschap, pellen. En dan krijgt u een schitterende film te zien. Gemaakt door CFM. Ja, klopt. Onze collega Roel heeft daar uh, menig montageuurtje daarmee bezig. Ik geweest. heb hem nu zes keer bekeken, dus ik, uh, het is werkelijk fantastisch wat daar gebeurt. Dus zie je ook hoe gezellig het is. Ja, nee, klopt. Maar la, de, ik bedoel, de luisteraars hebben nu de kans om het vanmiddag weer live te gaan zien. Ja. Eerst even het filmpje kijken en dan uh, vanaf vier uur op naar uh, Thalassa, strandafgang Bernard, nummertje 18: uh, een groot feest met heerlijke granalenhapjes. We wensen het hele team, de vrienden van de kanaal en natuurlijk ook de gastheer Talassa en jou... een hele fijne avond. Dank jullie wel. En uh, ik hoop dat het heel laat wordt voor je... want uh, je blijft nog even zitten... want na de muzikale onderbreking uh, gaan we nog even over morgen praten. Ja, dat lijkt me een goed plan. Doen we. Heel veel plezier, hè, Ton. En tot zo, hè. Dankjewel. duo, ja, hij en gij, die gaan optreden dus. Nou, en zo klinken ze. Ton, daar wordt toch iedereen vrolijk van, hè? Hier moet je vrolijk van. Man. Ja, dat, dat kan ik niet ook. Anders. En ook als je strafgrammen hebt gekregen, zoals jij dat zo mooi kan zeggen... dan word je toch weer vrolijk. Duo hij en gij, je hoorde ze, is het 3 op tijdens het Open Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Jawel, Ton is nog even blijven zitten, want morgen moet je ook weer aan de bak, Ton. Ja. ja, de frituur hoeft er echt niet uit, want vanavond genalen. Ja, het wordt, het wordt een beetje lastig allemaal. Dus, daarom zei ik ook, luisteraars, ik hoop voor je dat het heel, heel, heel laat wordt. Want dan hoef je erg niet weg te gaan. Dan kan want, ik gewoon doorgaan. Ik kan gewoon morgen weer om vier uur weer de draad oppakken met ja. jazz aan zee. En uh, wat komt er morgen? Morgen hebben we weer de old, Vorige keer hebben ze mij uh, een beetje bedonderd. Want ik zit dan hier mooi uh, te vertellen van een all-woman band. Yeah. En dan zit er zit gewoon een, een, een of andere trompetist tussendoor. Maar ja, hij had pech, want de dames hebben bloemen gehad en hij niet. <lacht> komt hij dit deze keer ook weer mee? Maar nu komt uh, uh. kom dat weer. Ja. En dan, uh, ik weet niet 100% zeker hoe de samenstelling is... maar de dames zijn aanwezig in ieder geval. Maar de dames zullen je in ieder geval weer verrassen. Ik heb weer bloemen besteld. <lacht> Hoeveel? Ik heb weer vijf bossen besteld. Ja, nou, nee jij heel goed. Nee, Oké, okay. dan kunnen we dat even uh, onthouden. Kan ik altijd, voor een, als er toch een heer bij is... kan ik toch een liefdalige dame uitzoeken... dat ik, jij hebt een bosje bloemen verdiend. Ja, nee. Helemaal Ik heb op... het toch. Uh, Roomba dama. Roomba dama. Wat voor soort muziek uh, kunnen de kijkers uh, verwachten morgenmiddag? Letten. Letten. En een beetje salsa. Een beetje uh, Mexicaans. Ja. Room, okay. Roomba. Je zegt zijn... het al hè, Roomba dama. Ja, nee, oké. Okay, ja. Deze tekst is mij Rumba, merengue. Ja. Dus Dat gaat helemaal goed. Ze zijn eerder geweest. Ze zijn eerder geweest. Dat was ook een groot succes. En op uh, vele verzoek is dit uh, herhaald. Herhaalt morgen 25 oktober vanaf 4 uur. Uh, uiteraard uh, ja, uh, van 4 tot 7. tot 7. En als je daar dan toch bent, kan je het ook gezellig om een hapje of een drankje en even ja. een hapje eten. De keuken als, is open tot 10 uur, dus de keuken is open tot 10 uur. Dus genoeg eerst, om na te zitten. Dus eerst lekker swingen bij Roomba Dama. Zeg ik het goed? Ja, Roomba, het Dama. Goed. Roomba Dama. Dama. Heerlijke uh, Caribbean Party en uh, Zon zee, Strand uh, zal je ontvoeren naar uh, dat soort uh, sferen. Morgen vanaf 4 uur. Dus ik zou zeggen, uh, Tom, ik wens je heel veel sterkte de komende uren. Ja, Nou ja, we hebben twee van die voorwaarden hebben we. Hè. Dus we hebben zand en we hebben zee. Ja. En het, en het zonnetje, op. je weet maar nooit. Als want... dat er dan bij is, heb je het alle drie. Dus dat is helemaal top. Goed. En ik Tom... dank jullie wel voor deze ja. uitnodiging weer. En ik beloof we weer wat leuks hebben. Kom ik weer langs. Nou, wij ons er nu al op. Want als jij erbij bent, dan gebeurt er altijd weer wat. Goed, dank je wel. Top. Dankjewel Ton en mooi weekend voor je. Mannen, dank je. ze. <laughs> ja. ja. Zult waarschijnlijk wel denken van wie is deze single nou weer? Nou, ten eerste staat hij gewoon in de computer bij CFM. En uh, ja, uitgevoerd door Tom Brown, de man van uh, Funking for Jamaica. Even gauw ouwe voor mezelf. Ik draaide hem uh, destijds nog in de piratentijd, uh, Albert-Jan. Dat is heel dan lang lap geleden. Je voor mijn ogen, weet je wel. Dat, dat, is lang, dat is meer dan 25 jaar geleden. Ja, dat klopt. Jo, <laughs> de Rocking Radio. Vier minuten voor drie uur. We krijgen volgende week... Uh, Ergens dinsdag geloof ik, een optreden in de Hotsstraat. Op woensdag. Woensdag, ook goed. Yves Berendsen lanceert zijn tweede single. Op woensdag 28 oktober zal Yves Berendsen zijn tweede single groots lanceren. Na het overweldigende succes van zijn allereerste single Voor Jou... komt er in Zandvoort geboren en getogen zanger nu met zijn tweede nummer Droomvrouw. Ik voel hier weer een gedicht aankomen. Als je die tekst TCT hebt, dan wellicht dat dat een gedicht kan worden. De lancering zal plaatsvinden bij Café De Kliksbaan, waar de carrière van Yves begon, begonnen is. Hiervoor zal aanstaande woensdag de hele dag de Haltestraat worden afgesloten en een ruim en luxe partytent recht voor café de Kliksbaan gebouwd worden. Voor deze avond, die om 8 uur zal beginnen en omstreeks middernacht zal eindigen, waren slechts een beperkt aantal kaarten te koop bij de café De Kliksbaan. Inmiddels heeft de organisatie laten weten dat alle kaarten uitverkocht zijn. Er zal ook geen kaartverkoop op de avond zelf en aan de, zelf aan de deur plaatsvinden. Dus als u woensdag door de Haldenstraat wil rijden... adviseer ik dat met klem dat niet te doen... want de Haldenstraat is afgesloten... in verband met het grote feest van Yves Berendsen... zijn lancering van zijn tweede single Droomvrouw. En als je toch wat van het concert wil opvangen... gewoon even het raam open, hè? Misschien hoor je nog wat. Ja, je weet het maar nooit. Tot zometeen na het nieuws en weer van drie uur...